7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Obama waarschuwt gevaar Irene nog niet geweken. Tientallen doden bij aanslag in Moskee Baghdad. En Essan Jami vertrekt bij de PVV. President Obama waarschuwt dat het gevaar van de tropische storm Irene nog niet is geweken. Benadrukt dat Amerikanen alert moeten zijn op overstromingen en stroomstoringen. Ook al is Irene in kracht afgenomen.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 Het openbaar vervoer en het vliegverkeer in New York komen naar verwachting vanochtend weer op gang. Verzekeraars schatten dat de totale schade door Irene ongeveer 7 miljard dollar bedraagt. Dat is minder dan eerder werd gedacht. De Libiër die de aanslag boven het Schotse Lockerbie heeft gepleegd, ligt volgens CNN op sterven. Een verslaggever van de nieuwszender vond de terrorist Al-Megrahi in Tripoli. De journalist mocht na 15 minuten voor de deur te hebben gestaan naar binnen, waar hij Al-Megrahi in een bed aan het zuurstof zag liggen. Familieleden zeiden dat hij niet meer eet. Al-Megrahi zat tot twee jaar geleden vast in Groot-Brittannië... voor de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie... waarbij in 1988 270 doden vielen. In augustus 2009 mocht hij terug naar Libië... omdat hij nog maar een paar maanden te leven zou hebben. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen, tientallen bezoekers raakten gewond. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op... tijdens een speciale gebedsdienst voor de Ramadan.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 Voor de komst van de orkaan heeft de regering duizenden inwoners in het zuiden en oosten van het eiland geëvacueerd. Daarbij werden tienduizenden militairen ingezet. Twee jaar geleden richtte een orkaan een spoor van vernieling aan in Taiwan en vielen toen 700 doden. De regering kreeg toen veel kritiek omdat ze veel te laks zou zijn geweest. De orkaan die nu over Taiwan trekt richtte eerder veel schade aan op de Filipijnen. Twaalf mensen kwamen om het leven. Het Syrische regime lijkt niet onder de indruk van de oproep van de Arabische Liga om een einde te maken aan het geweld tegen betogers. Veiligheidstroepen zijn de stad Khan Sheikh Noon aangevallen en volgens inwoners is er opnieuw geschoten op demonstranten. In de stad, die op de weg naar Turkije ligt, zouden zeker twee doden zijn gevallen. Verder is na verluidt een groot aantal Syriërs opgepakt. Ook in Damaskus was het onrustig. Syrische troepen schoten volgens activisten met machinegeweren... op een groep militairen die de kant had gekozen van de demonstranten. Het regime van president Assad heeft tot nu toe steeds ontkend... dat er militairen zijn overgelopen. Een Palestijnse man heeft in Tel Aviv zeven mensen verwond... onder meer met een mes. Hij stak een taxichauffeur en reed vervolgens met de taxi op een aantal agenten in. Daarna stapte de man uit en stak hij een aantal voorbijgangers... Incident in Tel Aviv gebeurde bij de ingang van een nachtclub. Politie heeft de man weten te overmeesteren. De dader zou uit Nablus komen op de westelijke Jordaanhoever. Israëlische politie spreekt van een terreuraanslag. In Los Angeles zijn de MTV Video Music Awards uitgereikt. De prijs voor beste video van het jaar ging naar Katy Perry voor het nummer Firework. Ook waren er prijzen voor onder andere Lady Gaga, Justin Bieber, The Foo Fighters en Adele. Het evenement stond in het teken van de vorige maand overleden zangeres Amy Winehouse. Het weer in het noorden bewolkt, af en toe regen. In de rest van het land overwegen droog en vooral in het zuiden af en toe zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En ook morgen af en toe zon en in het noorden kans op een bui. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met 10 files, goed voor bijna 40 kilometer. Twee opvallende files, zonder meer op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmaad en Ringvatak, staat 4 kilometer. Verkeer heeft er veel last van water op de weg. En Rijkswaterstaat heeft daar één reis ook afgesloten. Het is al vrij druk op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 7 kilometer. Ik ben directeur beleggingsfondsen van een hele grote bank.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het idee om jongens en meisjes apart les te geven op school... heeft veel opschudding teweeggebracht. Vanaf vandaag gaan deskundigen in een speciaal centrum... eerst maar eens op zoek naar het antwoord op de vraag... waarom jongens het überhaupt slechter doen op school dan meisjes. gaan nou, we het zo over hebben. Eerst naar Tripoli. Een week geleden namen de opstandelingen de stad in. En ondanks de gevechten die nog wel de hele week aanhielden... was het toch een week van blijdschap en feestvreugde. Het was ook een week van gruwelijke ontdekkingen. Zo werden op verschillende plaatsen tientallen verminkte lichamen gevonden. Verslaggever Lex Runderkamp in Tripoli. Uh, Lex, ja, is het al duidelijk door wie die mensen... dat zijn tientallen mensen, door wie die zijn vermoord? Uh... Nou, dat, dat, is, ik, ik, dat, dat is niet keihard uh, wetenschappelijk vastgesteld op dit moment. Maar ja, in de verhoudingen van de oorlog hier is het, is het. Ik denk niet dat er op dit moment ergens een massagraf is aangetroffen. of een, een hal vol met verbrande uh, lijken. waarvan ook maar een begin van gedachte is dat dat door de opstandelingen zou zijn gedaan, zo grof. Uh, dat de opstandelingen zich misdragen op, uh, op niveaus, dat is absoluut waar. MC International heeft begin van de week daarvoor gewaarschuwd. Maar uh, de, de vraag van wie heeft dat gedaan, ik, ik merk dat dat natuurlijk hier op dit moment niet speelt. Al het slechte in dit land is gedaan door Gaddafi. Ik vind iedereen die ik hier op straat spreek uh, en alles wat daar verder, zeg maar, het, de persoonlijke leed dat dat aanricht. Want het gaat niet om tientallen, het gaat echt om honderden, honderden lijken die inmiddels uh, uh, aangetroffen zijn. Is dus naast het persoonlijke leed. Uh, iedereen uh, probeert aan te tonen van het Westen aan het Westen van kijk nou hier zie je echt het fysieke bewijs van dat wat wij allemaal in ons hart al die jaren voelden en niet konden uitspreken uh, ja, hoe ongelooflijk hard en hardvochtig dat regime was en hoe, hoe ongelooflijk uh, ze zijn omgegaan met haar politieke tegenstanders. Dat wisten we in het Westen natuurlijk allemaal. Maar ja, als je dan zoals gisteren ineens in zo'n hal die verkoolde lijken ziet en de groene brutaliteit waarmee dat gebeurd is, ja dat dat grijpt dat enorm in. Maar nogmaals, de Libiërs vinden het eigenlijk een soort bewijs van hun stelling, dat hun voormalige uh, uh, leider een, ja, een beest is. De val van die voormalig leider van Gaddafi en ook de val van Tripoli werd natuurlijk mede mogelijk gemaakt door bombardementen van de NAVO. Nou ben jij je, je bent inmiddels een week in Tripoli bijna. Hoe, hoe hebben de mensen die acties ervaren? Ik ben gisteren heb ik een enorme trip door de stad gemaakt van, van, van het uh, westen naar het oosten. Ik ben verschillende plekken geweest waar de NATO uh, gebouwen gebombardeerd heeft en waar ook wel. Uh, aardig wat burgerslachtoffers gevallen zijn. En ik merk dat iedereen in zijn, die, die mij daar ter plekke over vertelde, ten eerste als je daar rondloopt, komen ze meteen met, met mensen aanlopen die uh, het meegemaakt hebben, die mensen verloren hebben daar. Maar dan valt mij op dat ze daar altijd een, een, een, een en misschien klopt het ook wel, maar in ieder geval toeschrijven aan de slechtheid van Gaddafi. Het vorige gisteren was ik bij een gebouw, daar waren gewoon normale bewoners, er zaten gewone mensen, niks militairen, Maar dat zat naast een gebied, gebouw van de, van, van de Gaddafi troep. En dan zeggen zij: ja, die Kruidhaffertroepen hadden de antenne voor het communiceren op het dak van de buren gezet. Een gewone familie. Uh, en daarom heeft NATO, zeg maar, dat gebouw gekozen om de bommen op te gooien. Omdat ze dachten dat nou, ja, daar staat de antenne, daar wordt gecommuniceerd. Dat is de militaire uh, plek. Uh, daarom hebben ze daar gebombardeerd. Dus het, de NAVO wordt. Alles vergeven op het gebied van, de, van de, de collateral damage, de slachtoffers die daarnaast zijn gevallen, omdat het eigenlijk ook weer de slechtheid van Gaddafi was. Ja, samen met de NAVO, laren zei het al, hebben die opstandelingen natuurlijk die laatste slag ingezet. Um, hoe hebben ze dat gedaan? Het komt vaak natuurlijk op ons over als, als een zootje ongeregeld, bij elkaar geraapt leger. Hoe, hoe, hoe hebben ze die aanval georganiseerd? Kun je daar een beetje achter komen? Nee. Ja, dat, dat, dat, ik, dat is, ik vond zich, vooral een tijd omdat we natuurlijk ook de hele week bezig waren met inderdaad eh, lijken in ziekenhuizen, lijken in, in, in, in, uh, in, in, in uh, opslagplaatsen, eh, ben ik wel toch eens op zoek gegaan, want daar zat de hele media, zal ik maar zeggen, wereldwijd en terecht bovenop, maar ik ben vooral gaan kijken naar... Uh, hoe, hoe, wat is nou het moment geweest dat de Libiërs het gevoel hadden, dat mensen in Tripoli het gevoel hadden van we zijn al die jaren, hebben we, al die maanden, sorry, hebben we toegekeken hoe in de rest van het land de revolutie losbarstte. Wat was nou de reden dat ineens die flip kwam, dat zij zelf ook de wapens uh, opnamen. En toen hoorde ik toch wel een heel bijzonder verhaal over hoe al maandenlang uh, hele kleine comité's in verschillende wijken in de stad met elkaar in verbinding stonden. En slechts één iemand uit die wijk uh, werd afgevraagd om in een klein geheim comité te gaan zitten. Die hebben de, gedurende de hele opstand in, in, in, in de afgelopen maanden met elkaar overlegd. Hebben iemand benoemd die waters ging verzamelen. Uh, die kreeg ook een bijnaam, uh, de, uh, de visman, omdat hij de wapens ging verzamelen en vervoeren in van die witte kleine uh, gekoelde vrachtautotjes die hier in de haven veel staan. En die de hele dag door de stad rijden. En, uh, die, die werden langzamerhand volgeladen met wapens en die zijn op een, op een afgesproken moment... Iedereen wist op een gegeven moment dat bij het begin van Ramadan, uh, precies bij het ondergaan van de zon, op het moment dat de moskee Allah Akbar, hè, Allah is groot, uh, over, het land begon, over de stad begon te, te verspreiden, dat dat het moment was dat de, de auto's zouden gaan rijden en dat de waters uitgedeeld werden. Dat verraad, dat vond ik zelf wel erg mooi te zien, een soort organisatie achter dat wat jij ook net terecht zegt... wat er hier voor, voor, ook op de televisie natuurlijk uitziet als een enorme chaos. En bijna elke inwoner van Tripoli loopt op dit moment met een AK-47 rond. Dus je denkt ook, nou ja, dat, dat, dat kan niet anders dan misgaan. Nou ja, dat gaat ook vaak mis natuurlijk. Maar ze hebben, blijken nu ook een hele administratie te hebben bijgehouden. Ze weet, ik heb die lijsten zelf gezien. Iedereen die een geweer heeft... ...staat op een lijst vanuit zijn eigen gemeenschap waar men weet precies met welk serienummer wie welke AK-47 heeft. En in de strijd zal dat wel eens verward raken, natuurlijk is het dat zo. Maar ik, ik zie een enorme uh, behoefte bij lokale autoriteiten om zo snel mogelijk die, die wapens weer van de straat te gaan halen als de gevechten de afgelopen zijn. Het wordt langzaam duidelijk hoe de opstandelingen in Libië te werk zijn gegaan. Lex Runderkamp, hoorde u vanuit Tripoli. En hoe gaat het eigenlijk met de Libiërs? Want ondertussen onderzoekt VN-baas Ban Ki-moon... de mogelijkheid voor een humanitaire missie naar Libië. Want water, brood en benzine... De tekorten in een stad als Tripoli bijvoorbeeld worden steeds nijpender. Verslaggever Hans-Jaap Melissen keek samen met Tolk Mahmoud naar de dagelijkse problemen van veel Tripolitanen. We zijn vandaag iets later van huis gegaan, want... Geen benzine. Maar waar heb jij nu wel benzine vandaan gehaald, mag moed? De Black Market. De zwarte markt gekocht. En dan gaat het via, via. Hoeveel duurder is de benzine geworden? 60 times more. Ja, yeah. 60 yeah? yeah, times more. Ja, de prijzen zijn al bijna 60 keren over de kop gegaan. Uh, en je betaalt nu soms al iets van 3 euro voor een liter benzine. En terwijl het vroeger misschien maar 5, 6 cent was. En nu zijn er toch een paar winkels open. Een supermarkt. Kijken of die nog een beetje voorraad heeft van alles. Wat shop is hem tegen? Veel spullen zijn op in de supermarkt. Waar, waar heb je nog meer tekorten aan, behalve aan benzine? Er is there's water. We got a problem with water. And we're still looking for Gaddafi. Ja. We are aan Gaddafi. We need to get him. Waterprobleem en nog steeds het probleem. Dat ze Gaddafi niet hebben gevonden. Uiteraard ook nog steeds. In we have a well, so we don't have a problem Bij Mahmoud thuis hebben ze dus een bron waaruit het water komt, maar dat heeft lang niet iedereen. Er zijn soms ook bronnen bij moskeeën. Waarom is er eigenlijk geen water in heel veel wijken? We rumors in water Er waren geruchten dat Gaddafi mensen het watersysteem hadden vergiftigd en dat ze het daarom hebben gesloten. Aan de andere kant heb ik een woordvoerder gesproken van de in Nee, er zijn gewoon technische problemen. Dat blijft een beetje vaag. De wijk Abu Salim. Nou, daar is uh, tot voor kort uh, zwaar gevochten. Een van de laatste plekken waar de Gaddafi mensen weerstand boden. Er is nu weer veel meer verkeer op straat. Maar winkels zijn dicht. En het grootste probleem misschien wel is gewoon water. Maar een truck met water... Erin is de wijk ingereden en nu staan mensen in de rij om water te krijgen in jerrycans. Uh, we hebben eigenlijk al ruime week geen water of nauwelijks water. Wat vindt u van het nieuwe Libië? Ik kan er nog niet te veel van zeggen. Ik kan geen negatieve dingen zeggen, geen positieve dingen. Ik kan het 90%. Ja, ongeveer 90% in deze wijk was uh, fan van Gaddafi. Verder is het hier allemaal veilig, alleen water is ons probleem. Even later zijn we weer terug in de buurt waar Mahmoud woont. Maximum ja. weeks from now, everything will be As soon as capture Gaddafi, inshallah. Ik denk dat het een week of twee duurt voordat Tripoli weer een beetje normaal uitziet. En zeker als ze Gaddafi te pakken krijgen, dat is ook belangrijk. En heb je hulp nodig van een VN-missie die hulpgoederen kon brengen? Maybe, I don't know about that, but when it comes to ground force yeah. and security, we are good with it. het ja. nou, ligt heel gevoelig, ik heb meerdere mensen erover gesproken. Hulp vanuit een VN-missie, humanitaire hulp, dat kan, maar geen militaire hulp, geen grondtroepen. En dan staan ze meteen uh, op hun achterste benen en voor de rest willen de Libiërs het zelf doen. Al duurt het misschien een beetje langer voordat alles in orde is. Japan wordt er gestemd over de nieuwe premier. Dat is de zesde dan straks. Binnen vijf jaar. U hoort zo dadelijk wie het is geworden. Dit is de verkeersinformatie bij de ANWB. John Tahoka. Het is nog een vrij normale ochtendspits. Wel twee opvallende files op de A4 naar Amsterdam. Met het verkeer veel last van water overlast. Daardoor staat het dus hoogmatig. De ringvaart 4 kilometer. Bij de ringvaart is de reis ook dicht. Het is al vrij druk op de A28 naar Utrecht. Daar staat dus amersfoort Vators en Amersfoort 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara en Marcel Oosten. Waarom presteren jongens op dit moment slechter in het onderwijs dan meisjes? Heeft dat te maken met hun brein? Of is het onderwijs misschien te vrouwelijk? Om die vraag te beantwoorden wordt een expertisecentrum jongenstalent opgericht. Deskundigen op allerlei vakgebieden, zoals bijvoorbeeld pedagogiek, onderwijs, eh, ontwikkelingspsychologie, zijn daarin vertegenwoordigd. En wij praten met een van de initiatiefnemers van dat centrum, Lauk Woltering. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een gevoelig onderwerp gebleken, heeft veel opschudding veroorzaakt. Ja, ja, zeggen, ja. uh, door uh, Wim Kuiper, voorzitter van de bestuurderraad, die aangaf dat het misschien wel slim zou zijn om dan maar uh, gescheiden lessen te geven aan jongens en meisjes. Wat gaat u doen? Wat gaat Jongens Talent doen? Ja, het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum heeft het centrum opgericht. Met een aantal mensen gaat samenwerken. En daarin gaan we onderzoek doen. We gaan mensen bij elkaar brengen. versnipperde informatie, verzamelen. We willen een soort vragenbak worden voor iedereen die met deze dingen bezig zijn. Uh, we willen... ...de feeling bijbrengen voor het verschil tussen jongens en meisjes. Want eigenlijk weten we het helemaal niet, meneer Rotterding. Nou, ik denk dat de kennis van hoe jongens zich ontwikkelen... vergeleken met meisjes een beetje weggezakt is. Bovendien, de wereld is erg veranderd. Seksrollen zijn erg verschoven. Het onderwijs is enorm veranderd. Uh, en de, de stijl waarop jongens leren... ...vaak meer experimenterend... ...minder uh, talig... ...aanvankelijk minder plannend. Die stijl, die, die, die, die, die wordt minder bediend. School is als het ware meer geschikt geworden voor meisjes... Scholen zijn groter geworden, jongens lopen daarin een beetje te Ze hebben te weinig contact met hoogopgeleide docenten... die ook weer te weinig ruimte krijgen om dat contact goed te kunnen leggen. Dus het is niet één oorzaak. Er zijn een heleboel dingen verschoven, zowel thuis, in het onderwijs. Mm. Eh, mannen en vrouwen werken allebei, dus is minder tijd voor de opvoeding maar u, u, u heeft al aardig inzicht in het probleem. Is het nou de bedoeling dat u al die, die facetten gaat samenbrengen in dat onderzoek? Het is niet één oorzaak. Je kunt niet zeggen dat het komt door vrouwen in het onderwijs, dat is flauwekul. Er zijn natuurlijk erg weinig mannen meer in het onderwijs, daar moet wel wat aan gebeuren. Maar heel veel vrouwen doen het geweldig goed. Maar er zijn wel weinig mannelijke voorbeelden voor jongens in het onderwijs. Daar kun je wat aan doen. Maar ik denk dat er zo, zo meer kennis moet ontstaan hoe jongens zich ontwikkelen. Ook de laatste jaren is uit de neuropsychologie veel bekend geworden over de verschillende ontwikkelingen van jongens en meisjes. Ja. Maar Meneer en... Woltering, daar wilt u zich dus niet bij neerleggen. Dat het gewoon zo is dat meisjes zich lichamelijk en geestelijk anders ontwikkelen dan jongens. Nee, ja, je, je, moet, je moet erop afstemmen. Kijk, eh, jongens verschillen onderling in nuren, meisjes verschillen onderling in een Je moet niet overdrijven. Je moet zeggen, jij een jongetje, dus, jij bent een meisje dus. Dat kan niet. Maar je kunt wel kijken dat je meer feeling krijgt van hoe die verschillen zitten. En dan zie je dat meisjes eerder talen leren. Ze meer op elkaar afstemmen, op anderen afstemmen. jongens zijn meer aan het uitzoeken, aan het experimenteren en hebben meer behoefte aan beweging. Nou, er zijn talloze dingen waar je aan kunt denken. Er zijn zoveel, ja ik kan hier een uur over doorpraten. Ja, maar dan zou je zeggen, als ik dat u hoor, dan zou je zeggen, zet ze in aparte klassen. Nee, want sommige jongens zouden zich in een aparte klas vreselijk ongelukkig voelen. En sommige meisjes in een aparte meisjeschool ook. En bovendien, die leerstijlen die mogen er wel verschillen vaak, maar die liggen niet je leven lang vast. Dus als je jongens bij elkaar zitten, dan ga je ze vastpillen op hun leerstijl en dan leren ze die andere dingen niet. Okay. Ga je meisjes vastleggen op hun manier? Ja, op, dus op... u bent er geen voorstander van. Dat is in ieder geval nee. zal dat niet de uitkomst uh, van dit onderzoek zijn van het expertisecentrum. Nee, waar we hier aan denken is, als je jongens en meisjes groepeert op leerstijlen, op de manier waarop ze het makkelijkst leren, dan zul je misschien groepen krijgen waarin meer jongens zitten en een andere groepen waarin meer meisjes zitten. Maar er zit ook heel veel crossen tussen, heel veel kruiselingen. Ja, en waarschijnlijk, waarschijnlijk met andere lesvormen voor, voor beide, maar dan wel samen. Ik denk soms samen. En misschien moet je af en toe die groepen apart zitten. Niet voor jongens en meisjes, maar groepen qua leerstijl. Duidelijk. Groepen van kinderen die meer talig leren. Groepen van kinderen die meer experimenteel leren. En dan zie je wel ja, wat, wat seks en verschillen krijgen. Maar we beginnen hier achter, achteraan. Ga je niet mensen selecteren op hun seks, zullen dan ga je mensen vastpinnen op iets. Ja. Nou ja, goed. Uh, uh, een interessant onderwerp blijft het. Wolter, Ik dank dat u ons uh, te woord wilde staan. Oké, okay, graag de... gedaan. Acht minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Al vier jaar lang lukte het de Nederlandse hockeymannen... maar niet om een titel te bemachtigen. In 2007 was het Europees Kampioenschap in Manchester de laatste. En sindsdien werd er zelfs geen finale meer gehaald. Tot vrijdag dan, want toen plaatste Oranje zich voor de finale... van het Europees Kampioenschap in München-Kladbach. Alleen, er werd niet gewonnen, want nu was Duitsland weer te sterk. Teun de Nooijer weet waarom het misging. Ja, op een of andere manier hebben we niet gebracht wat we kunnen brengen. En dat, is, dat is eigenlijk wat bij iedereen denk ik, het meeste, meeste steekt. En dat is uh, ja, wat, wat eigenlijk het meeste pijn doet. Het gevoel dat er toch meer in had gezeten. Dat jullie een slechte dag hadden. Ja, we, we hebben dit toernooi betere wedstrijden gespeeld. We waren tegen de Engelsen waren gewoon beter. En tegen België hebben we ook uh, uh, scherper gespeeld op een of andere manier. Misschien is het ook verdienste van de Duitsers geweest. Uh, die, die credits moet je ze uiteindelijk ook Ik geven. Ik zou het zeggen, vond je Duitsland niet ontzettend goed. Ja, ze hebben goed? Ze hebben goed gespeeld. Uh, uh, maar een periode na ons 1-1, toen hadden we zeven. En, uh, uh, zo hebben we ook tegen de Engelsen gespeeld, maar dat hielden we langer vol. En zo hebben we ook tegen de Belgen gespeeld. Maar dat, dat hielden we niet een kwartiertje vol, maar zeker een minuut of veertig. Uh, ja, en, dan, en dan voel je dat je zo'n wedstrijd in, in je handen hebt en, uh, en, en heerst. Nou, dat hadden we vandaag zeker niet. En uh, ja, waar is dat aan te wijten? Ik denk, uh, communicatie was lastig. Dat is natuurlijk een kolkende massa. Dus we konden elkaar niet uh, goed genoeg sturen. wisten we al van tevoren. Uh, nou, dan moet je dus alert zijn als individu. Dan moet je dus goed om je heen kijken. Dan moet je scherp zijn. Uh, uh... En voor een aantal jongens is dat, want het is een jonge ploeg. Is dat ook nieuw, zoveel, uh, zoveel herrie? Ja, ja, misschien wel. Dat, dat, dat, inderdaad, ja, we hebben inderdaad een vrij, uh, vrij jonge ploeg. Uh, deels niet te min gingen we gewoon voor uh, de titel hier, hoor. en uh, niet voor, uh, voor kwalificatie uh, Londen. We wilden hier echt uh, uh, een stap maken als ploeg. Uh, ik denk dat we dit in het toernooi zeker gedaan hebben, maar ja, je wilt gewoon uh, voor die titel gaan. En dat is uh, niet gelukt. En Duitsland was ja, eerlijk gezegd vandaag gewoon de betere ploeg. Je zegt we hebben een stap gemaakt, sowieso. Op, op welk gebied? Incasseringsvermogen, mentaal, fysiek, weten nu wat echt tophockey is in de wereld? Nou dat is één. Uh, maar, maar twee, we hebben als, als ploeg.. Uh... Ja, gewoon hele goede wedstrijden gespeeld. We, we, we hebben fantastische, fantastische goals gemaakt. We hebben een aantal uh, uh, structuren zoals we willen uh, spelen. We hebben uh, geprobeerd om uh, te, te perfectioneren. Nou, dat is, uh, wedstrijden tegen Engeland en België is dat gewoon heel erg goed, uh, heel erg goed gegaan. Uh, vandaag minder, maar ja, we, ja, het voelt alsof we in de, in de buurt waren. We hebben ze vorig jaar hebben ze hier twee keer uh, verslagen. En toen... Uh, en dat was bij een serieus toernooi, bij de Champions Trophy? Ja, ja ook, hier, ook hier in eigen huis. Dus uh, ja, misschien heeft dat ons uh, een beetje het gevoel gegeven... van er valt echt hier iets te halen vandaag. En uh, ja, dat was hem net niet vandaag. Nee, er was niks te halen. Aanvoerder Teun de van de Nederlandse hockeymannen. Gerard de Groot sprak met een de... boek. We gaan nog even naar Irene. De orkaan trok uh, afgelopen avond over Manhattan. Het waaide... Hard, maar New Yorkers maakten zich vooral zorgen over de slagregens. De angst voor het water was zelfs zo groot... dat burgemeester Bloomberg een eh, gelegen gedeelte van de stad... liet evacueren. Correspondent Wessel de Jong trok gisteren in alle vroegte de stad in. All right, Irene, bring it on. De hotelmanager heeft net geholpen wat zandzak hier voor de deur te gooien. Oké, okay, Irene, kom maar op. Enkele politieauto rijdt hier voorbij. staan recht tegenover Ground Zero... Alle lichten branden nog. Het water, de wind jaagt eromheen. Maar de lichten branden dus nog terwijl de elektriciteit zou uitgaan, dat is nog niet gedaan. De elektriciteit zou uitgaan uit angst voor het onderlopen van de elektriciteitsleidingen. Alles oogt nog betrekkelijk normaal. Concierge hier van het gebouw aan Battery Park. En hij staat met zijn armen over elkaar achter zijn zandzakken. Het building living about 209 units. Er wonen hier zo'n 200 mensen in het gebouw en nog. Tien zijn er achter achtergebleven. Some people waren scared, afraid from the hurricane. But some people say I'm gonna stay in this stage. Op zich ging het allemaal rustig, maar mensen waren toch ook wel bang en daarom zijn ze vertrokken. I'm just out for a morning bike ride, like I do every morning. Ik maak een fietstochtje gewoon zoals ik doe, iedere ochtend. Kijk, hier in een, een New Yorker, zwaar, gewoon buiten, open, vrij en op de fiets. En is dat wel aan te raden nu? Ik didn't ask anybody, so uh, there was no recommendation <laughs> Ik heb het aan niemand gevraagd en ik ben gewoon gegaan. The mayor only said to evacuate the areas in zone A. Het is slechts 10% van de stad die ontruimd moest worden. En uh, so, so, where do you live? I live in Greenwich Village. Ik uh, woon bij de Tiende straat Greenwich Village. En daar is niks aan de hand. Trees down, branches down, but nothing more than in any other big storm. Daar zijn gewoon een paar, uh, ja, een paar takken zijn naar beneden gekomen. Niks uh, anders dan bij een gewone storm. Well, was het allemaal een beetje overdreven, alle waarschuwingen? You know, you never know what's to happen. You, know, you go out, you wear a seatbelt, not because you're to get a, uh, a car crash every time. Nee, op zich niet overdreven al die waarschuwingen. Ze hebben gewoon het, het zekere voor het onzekere genomen. Kijk, als je een veiligheidsgordel in de auto draagt, doe je het ook niet omdat je zeker een ongeluk krijgt. High school hier, centrum van New York. Buiten aan het hek hangt een wit spandoek, City of New York Evacuation Center. En wordt al welkom geheten door een zwarte dame in een, in een blauwe t-shirt. Ik ben steking hier, omdat we don't have no elevator en ik leef op de 13e floor. Ik zit hier sinds uh, gisteravond, want in ons gebouw is de lift uitgevallen. So I have to come down, 'cos I got blood pressure problems. So. En ik heb uh, hoge bloeddruk. Ik zit op de 13e verdieping en ik kon daar niet blijven. Dame gekleed in een blauw pakje, dacht dat het de verpleegster was. Dit is de dierenarts van de, van de shelter. Um, it's mostly dogs. En daarvoor is dan een speciale dierenarts hier nodig. Well, we were here doing exams to make sure they were all healthy and we didn't think they had any diseases that they'd be bringing in. En we hebben ook gekeken of ze geen hondsdolheid hebben. We hebben ze op gecontroleerd en ook inentingen gegeven. Als ze hier een shelter organiseren, dan doen ze het goed. Uh, Joke Jensma. Joke Jensma en Chihuat Jensma. Hoe komen jullie hier terecht? Wij zijn op vakantie in Amerika. Dit, gisteren was onze laatste dag geweest. We moesten uh, al uit ons hotel en er werd al uh, uh, vrij vroeg in de morgen gezegd dat uh, vliegtuigen, uh, het vliegveld uh, dicht was om 12 uur s middags. Dus het had geen zin om daarheen te gaan. En, en hoe was de nacht? Ah, oh, wel goed. Alleen ja, wel remorig. <laughs> remorig, ja. ja. Je ligt op het en ja allemaal kleine kinderen en, en ouderen. Van alles. of je in een shelter in We in je in een shelter zit of thuis, maakt niet uit, zegt burgemeester Bloomberg. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Achteraf zijn zijn maatregelen wat zwaar gebleken. Maar daarvoor krijgt hij toch geen kritiek, ook niet van joken. Een beetje vervelend einde van de vakantie, of niet? Uh, ja, het is vervelend, maar ja, het is uh, op zich ook wel weer goed dat ze deze maatregel hebben genomen. Want je weet natuurlijk niet uh, wat die orkaan aanricht. Hollandse Nuchterheid correspondent Wessel de Jong was dat. Uh, meer over de storm Irene vindt u op onze website, ook beelden um, op nos.nl. Maar je kunt ook blijven luisteren, want bijvoorbeeld na achten spreken wij met Jeroen Aert. Hij is uh, hoogleraar klimaat- en waterrisico's. Met hem hebben we het over de storm en over de maatregelen die zijn genomen.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 voor Irene nog niet geweken, zegt Obama. En doden bij aanslag op moskee in Baghdad. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben door Megens. Irene is dan wel in kracht afgenomen, het blijft oppassen. Volgens president Obama kan de stroom op veel plaatsen nog uitvallen en kunnen rivieren nog overstromen. Many Americans are still at serious risk of power aan de oostkust van Amerika zitten nu al 4 miljoen huishoudens zonder elektriciteit. In Vermont, waar de tropische storm gisteravond aankwam... staan enkele kleine steden helemaal blank. En er zijn tot nu toe 20 mensen omgekomen door Irene. Verzekeraars schatten dat de totale schade door de orkaan 7 miljard dollar bedraagt. De Libiër al Gray, die veroordeeld is voor de aanslag boven Lockerbie... ligt volgens CNN op sterven... Hij eet niet meer en verliest af en toe zijn bewustzijn. Dat heeft zijn zoon tegen CNN gezegd. He eating. en sometimes is coming coma, coma. He goes unconscious, De verslaggever vond al-Megrahi in Tripoli. Hij ligt in bed, aan het zuurstof. De Libier werd in Groot-Brittannië veroordeeld voor de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie in 1988, daarbij vielen 270 doden. Twee jaar geleden mocht hij terug naar Libië omdat hij ongeneeslijk ziek was. In een moskee in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 29 mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Er zijn tientallen gewonden. De aanslag door een zelfmoordenaar werd gepleegd tijdens een speciale gebedsdienst voor de Ramadan. Het gebeurde in de Um Al-Kura moskee, de grootste soenitische moskee in Bagdad. Vermoed wordt dat Al-Qaeda achter de aanslag zit. Syrië trekt zich niets aan van de oproep van de Arabische Liga om het geweld tegen betogers te stoppen... Veiligheidstroepen zijn de stad Kaan Shaykhun binnengevallen... en volgens inwoners is er opnieuw geschoten op demonstranten. Er zouden zeker twee doden zijn gevallen. Er zouden veel mensen zijn opgepakt. Ook in Damascus was het onrustig. Daar werd volgens activisten met machinegeweren geschoten op een groep militairen... die zich naar de tegenstanders van het regime waren overgelopen. Dorkaan Nan Madol heeft Taiwan bereikt. Zware regenbuien zijn er en windvlagen, zegt correspondent Wouter Zwart.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 Veel mensen zijn geëvacueerd en tienduizenden militairen hebben daarbij geholpen. Twee jaar geleden vielen in Taiwan nog 700 doden door een orkaan. En toen kwam er veel kritiek op de regering die te lak zou zijn geweest. Essan Jami verlaat de politiek en vertrekt bij de PVV. Reden daarvoor ligt niet in de politiek. Jami wil zich weer volledig op zijn studie gaan richten.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 En je mist toch wel dingen in de Tweede Kamer op een gegeven moment... als je twee dagen niet bent. Essan Jami, vannacht in het programma Echte Janne bij Poont. Vier jaar geleden richtte Jami het Centraal Comité voor Ex-Moslims op. Daarmee wilde hij afvalligheid bespreekbaar maken... want daarop rust volgens hem een taboe. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een depressie boven de Noordzee... voert met een matige tot aan zee krachtige westenwind... bewolking en buien aan...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 50 kilometer file. Een paar opvallende onder meer op de A4 naar Amsterdam. Tussen uh, Hoogwater en het rinkwatt aqueduct staat 6 kilometer. Er ligt er veel water op de weg. Rijkswaterstaat heeft daar één ook afgesloten. Dus vrij druk op de A12 Arnhem naar Utrecht. Daar staat al 12 kilometer tussen Aflut en Arnhem-Noord. En op de A13 naar Rotterdam. Daar is een auto stilgevallen bij Knopend Kleinpolderplein. Daar staat er staat inmiddels 4 kilometer. En bij Knopend Kleinpolderplein is de rechte reis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 Wat kost een erkende verhuizen.nl? Acht minuten over, half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl natuurlijk. En voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Ons account, daar is NOS Radio 1. In Japan is uh, inmiddels een nieuwe premier gekozen... Dan dat Naoto Kan afgelopen vrijdag aftrad. Correspondent Kiel Duits Kiel, we spraken je een uur geleden al over de kanshebbers. Toen zei je dat het snel zou kunnen gaan. En dat is het geval, hè? Ja, uh, net enkele minuten geleden is het bekend geworden dat de nieuwe... Leider van de DPA en daarmee dan de nieuwe premier van Japan. Minister van Financiën Yoshihika Noda wordt. Hij is 54 en daarmee een van de jongste premiers die Japan heeft gehad de afgelopen jaren. En wat gaat zijn prioriteit worden, uh, Kjeld, van Noda? Hij, ja, nou, hij gaat zeker eh, het beleid voortzetten van vorigmalige premier Kam. En ook heel belangrijk om te begrijpen uit de keuze van Noda is dat dit betekent dat de zogenaamde schaduwkoning eh, Ozawa, Ichiro Ozawa, de voormalige, een voormalige leider van deze partij, nu minder macht heeft. Want eh, deze eh, keuze was niet de keuze van Ozawa. En toch, dat wordt heel lastig, hè? ook voor Noda. Uh, ik geloof dat Kaan heeft uh, nou, nog geen 15 maanden gezeten. Uh, uh, deze Noda wordt ook de zesde premier in nog geen vijf jaar tijd. Hoe kan dat toch in Japan? Nou, er zijn een heleboel redenen ervoor. Eén probleem op het ogenblik is dat de Eerste Kamer in handen van de oppositie is... en de Tweede Kamer in handen van de DPA... Dus eh, het is heel moeilijk om tot overeenstemming te komen tussen de twee partijen. Als er een wet wordt aangenomen in de Tweede Kamer, dan stemt de Eerste Kamer daardoor gaan tegen. De enige reden dat de afgelopen weken drie nieuwe wetten zijn aangenomen is omdat de oppositie kan weg wilde hebben als eh, premier. En eh, zijn eh, eh, eis was dat die drie wetten aangenomen werden voordat hij weg zou gaan. Dus we kunnen er naar uitgaan dat uh, dit voorlopig weer even doorgaat in die moeilijke situatie. En dat we weer binnen een jaar een nieuwe premier zouden kunnen krijgen. Kjeld, nou, dat nooduit is geworden, uh, voormalig minister van Financiën en een strenge ook. Heeft dat te ja. maken met de financiële problemen van Japan, met die enorme staatsschuld? Ik denk dat de belangrijkste reden dat het nodig is geworden... is de machtsverhoudingen binnen de DPA zelf. De DPA is enorm verdeeld geweest. De, het afgelopen jaar sinds Kan werd gekozen... als leider en premier in plaats van Ozawa. En dit is meer een keuze van anti-Ozawa... dan een keuze van beleid voor Japan. En de kiezers hebben ook totaal geen rol gespeeld. De keuze van de kiezers was eigenlijk... Uh, maar Hara, uh, zo'n 48% van het volk, heeft in opiniepeilingen gezegd dat dat hun eerste keuze was. Uh, dit is dus duidelijk achterkamertjespolitiek. Yoshiko Noda is dus de nieuwe premier van Japan geworden. U hoorde, correspondent Kiel Duits vanuit Tokio. En wij gaan door naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan het maar eens even over het hockey hebben. Uh, de ja. mannen, ze gingen steeds beter spelen, maar het was niet genoeg. De Duitsers waren gewoon beter. kunnen we dat stellen, Tom? Ja, dat kunnen we gewoon stellen. Uh, nou was het zo, Nederland wilde zo graag met een nieuw gezicht en een nieuw elan dit toernooi spelen. En uh, de eerlijkheid wil je gewoon te zeggen dat dat tegen de wat mindere tegenstanders ook prima lukte. Met uh, ja, veel aanvallend spel. Uh, maar wie goed oplette zag ook al dat relatief wat zwakkere ploegen toch vrij makkelijk tegen Nederland ook het doel konden vinden. En dat was de Duitsers ook niet ontgaan. En uh, Duitsland is een, een absolute topploeg. De laatste jaren gewoon gemiddeld beter dan de Nederlandse ploeg. Uh, Nederland ligt achter in dat opzicht en Nederland speelt. We Eigenlijk eh, vrij snel al een verloren wedstrijd, er kwam heel snel 1-0 achter. Ja, en dan zeggen ze na afloop, we kwamen niet in ons normale spel. Maar goed, dat heeft ook alles te maken met de kwaliteit van de tegenstander. En we kunnen nuchter constateren dat Duitsland voor ligt op Nederland... en dat er van die achterstand ook niet zo heel veel is afgegaan in de afgelopen periode. Nederland ligt achter op Duitsland en Australië... en eh, dat zal eh, de inhaalrace voor het komend jaar worden. Ze kunnen wel tevreden zijn overigens over het hele toernooi en de ingeslagen weg, hoor. Daar moet nou ook niet ineens van worden afgeweken... Maar nuchterheid constateert, met name in aanvallend opzicht om, om veldgoals te maken in dit soort wedstrijden, maar ook in verdedigend opzicht dat Nederland met name in dat laatste toch wel wat te oefenen heeft zeg maar, de komende twaalf maanden richting Londen. Tom, in de Tour hadden we er al een beetje op gehoopt. En in de Vuelta gebeurt ja, het. Een ja, Nederlandse leider. Hoe bijzonder ja, is dat? in een mooie rode leiderstrui. Vroeger reden ze altijd in het goud in de, in de Vuelta. Maar dit jaar is er voor een rode leiderstrui gekozen. Bauke Mollema uh, wilde in de Tour. Moest hij al goed zijn om in te helpen. Toen was hij ziek in het begin. Reed een matige Tour. Maar in het laatste deel kwam hij er een beetje doorheen. En de afgelopen week, want de Rabo startte met een hele slechte ploegentijdrit. Zat hij eigenlijk steeds stiekem voorin. Dit weekend, zaterdag, enorm stijlberg op. Werd die tweede krijg je bonificatiesecondes. Of werd die derde krijg je bonificatiesecondes. Voor. Gisteren werd hij tweede, krijg je ook bonificatiesecondes. En ik denk dat hij het niet eens helemaal zelf wist toen hij over de streep kwam. Maar ineens bleek dat hij weliswaar met een seconde, maar de leiderstrui mag aantrekken. Echt verdiend. We hadden ook wening dit jaar in de ronde van Italië. Dat was toch iets meer een toevalstreffer. Maar Dit is echt een, een verdiende leiderstrui. We moeten niet te hoog inzetten dat hij nou kandidaat is voor de eindhekger van de Vuelta. Hij gokt zelf op de top 5. Neemt niet weg dat hij na een aantal bergenritten. Al, eh, nou, een hele goede Vuelta rijdt. En dit is toch wel een prachtige bekroning hoor, voor deze Mollema. Tot toch nog even over het voel hebben, Tom? Want eh, we hebben een ja. waanzinnige uitslag gezien ja. in Groot-Brittannië. Manchester United tegen Arsenal. Ja. Het werd 8-2 voor Manchester United. Zegt dat nou wat over eh, nou, de klasse van ja. Manchester of over de staat van Arsenal? Nou, de staat van Arsenal is wel heel uh, penibel op dit moment. Ze hebben al hun goede spelers, niet al, maar een aantal echt goede spelers... natuurlijk zien vertrekken waarvan Fabrekas de beroemdste is. Maar ook Nasri. Uh, ze hebben een ploeg over... ...overgehouden waarmee je het helemaal niet meer wil vlotten. Ze hebben één punt uit de drie wedstrijden. Het waren de meeste tegendoelpunten ooit in een wedstrijd... voor een Arsenal in de Hoogste League in Engeland... ...die ze gisteren moesten incasseren. Ter nauwernood nog net zich kunnen plaatsen voor de Champions League. Maar uh, Arsène Wenger, die daar al een jaar of vijftig... ...voor mijn gevoel uh, de Scepters waait. ...dat uh, gaat misschien toch wel uh, het laatste jaar of de laatste maanden worden. Ze hebben uh, gegokt op veel nieuwe jonge spelers... ...maar ze komen echt duidelijk klassen tekort. Manchester is heel goed. 8-2, maar liefst Manchester. Londen En dan was er ook nog Manchester City, tot Tottenham Hotspur, dat is ook Manchester, Londen, 5-1. Dus mm -hmm. het was een pijnlijk dagje voor het Londens voetbal. En City en United City heeft waanzinnig ingekocht, staan nu al bovenaan in Engeland. En die gaan het eh, samen uitvechten. Dus de kampioen komt uit Manchester, maar de vraag is van welke kant van de rivier. Tom van het Hek, dank je wel weer. Straks nog meer sport. In Zuid-Korea zijn de wereldkampioenschappen atletiek bezig. De Nederlandse discuswerpers zijn er inmiddels alweer uit. Hoort u zo wat meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB. John Sohoka. Spits nog vrij normaal. 52 kilometer file. paar opvallende onder meer de A4 naar Amsterdam. 7 kilometer tussen hoogmalen het ringvat aqueduct verkeer heeft veel last van water op de weg. Daardoor is bij het ringvat Aqueduct de rechterreis ook afgesloten. A13 naar Rotterdam staat 5 kilometer voor knopend klein Kleinpolderplein. Er stond een uh, vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn alle rijstokken weer open. En het is nog opvallend druk op de A28 naar Utrecht. Daar staat dus Amersfoort-Vathorst en Leusen zuid 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rentzen en Marcel Oosten. We gaan naar Libië. Een week geleden kregen de Libische opstandelingen Tripoli in handen. De buit leek binnen, maar halverwege de week kantelde de stemming. De stad is in handen, maar Gaddafi is onvindbaar. En er wordt nog op verschillende plekken in het land heftig gevochten. En ook de opstandelingen maken daarbij vuile handen. We praten erover met VRT-journalist Jens Fransen, want die was afgelopen week in Libië en is dit weekend teruggekomen. Meneer Fransen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Laten we eerst even luisteren naar een stok uit uw uh, laatste reportage. Uh, daar bent u in een buitenwijk van Tripoli, net nadat rebellen de wijk hebben veroverd. Ik loop naar een uh, man toe, een rebel die aan de zijkant staat, die aan het wenen is. What has happened? One of my friends has just been killed. We have defeated Gaddafi's forces today in this last area for him in Tripoli. And we killed so many mercenaries down there, but my friend just got killed right now. We sacrificed a lot for freedom. <laughs> And we will keep sacrificing. And we will get Gaddafi's get head. We will defeat them. No place for them in my country. No place for them in my country. We want Libya to be free. I was be free. Nou, nou, naast verdriet horen we toch ook wanhopen in de stem van deze meneer. We hebben zoveel opgegeven voor vrijheid. We willen alleen maar vrijheid. In, in welke stemming waren de opstandelingen toen u Tripoli verliet? Wel een... Um... Toch mag je zeggen dat dan altijd een vorm van overwinningsroes was, hoor. Want uh, dat zag je vooral op het Martelarenplein, dus het uh, Herdoopte Groeneplein. Daar elke avond uh, had je toch nog parades en autocaravanen van die opstandelingen... die daar kwamen rondrijden, die uh, met grof geschut, maar, maar ook met, uh, met lichte wapens in de lucht schoten, die, die zogenaamde vreugdeschoten. Dus er wordt wel degelijk feest gevierd. Maar langs de andere kant heb je natuurlijk ook nog... Uh, er vallen nog slachtoffers. Uh, er zijn al heel wat slachtoffers gevallen en natuurlijk in individuele gevallen zoals dit... blijft dat natuurlijk altijd een heel erg groot verlies. Hè. Dit was een... Um een van de, ja, de, denk ik, de laatste grote gevechten waar we dan uh, to, toevallig uh, bij geraakt zijn in Boeslin, was dat in Tripoli. Dat was um, een, een buitenwijk waar op dat moment, terwijl de stad eigenlijk al bevrijd was, in die buitenwijk hingen nog altijd de groene vlaggen aan uh, de gebouwen. De groene vlaggen, dus de, de kleur van Gaddafi. En de rebellen hebben uiteindelijk die, die wijk, op het moment dat wij daartoe kwamen, vrijgemaakt. En dan zag je ook meteen, uh, ondanks alle mooie verklaringen van de rebellen, dat daar ook wel wat geweld bij komt. Uh, we hebben zelf gezien met eigen ogen hoe uh, huizen en appartementen in brand werden gestoken. Huizen en appartementen die dan toegeschreven worden aan uh, Gaddafi-aanhangers. Ik heb ook gezien hoe de gevangenen werden uh, genomen. Nu, ik moet zeggen wat ik zag op dat moment waren dat die... ...gevangenen vrij goed behandeld werden. Die, die hadden wel slaag gekregen, die, waren niet, uh, die zagen het niet toe... ...maar uiteindelijk, die, die, uh, die waren wel beschermd... ...en die werden afgevoerd in een pick-up of in een ambulance. De vraag is natuurlijk ook maar naar waar die werden afgevoerd... ...en wat, en wat daarmee gebeurt... Om een voorbeeld te geven, net uh, buiten de wijk van Boeslin... Uh, die belen zijn rondgegaan ook, hebben we lijken zien liggen... van mensen die uh, van die plastieke strips aanhadden, dus van die plastieke handboeien. En daar moet je bijna uh, van uitgaan dat dat gaat om Gaddafi-aanhangers. Dus dat dat eigenlijk slachtoffers zijn die geëxecuteerd zijn door de rebellen. Waarom mag je daarvan uitgaan? Omdat je ook in Boeslin zag dat de rebellen zelf... Hun, uh, hun overleden strijdmakers, de mensen die zijn neergeschoten... dat ze die onmiddellijk meenemen in pick-ups. Waarom? Het zijn natuurlijk moslims... Hein? Ja, de islam uh, moeten zij die heel snel begraven. En dan zie je, ja, je hebt daar 10, 15 mensen liggen... die duidelijk niet begraven worden, terwijl de rebellen daar langs rijden. Ja, dat is toch een teken aan de wand. We spraken vanochtend uh, eerder met onze verslag... hebben we die nog in Tripoli eerst links Rundekamp... vertelde al dat er inderdaad meer mensen zijn gevonden die zijn vermoord. U zegt dus dat dat is toch niet alleen het werk van Gaddafi-aanhangers. Dat wordt daar wel aan Gaddafi-aanhangers gelijk toegeschreven... maar dat is niet zo. Natuurlijk wordt alles toegeschreven aan Gaddafi-aanhangers. En toen wij het vroegen aan rebellen op dat moment die daar ook in de buurt checkpoints hadden, zeiden die: nee, we weten niet wat er gebeurd is. Maar dat is natuurlijk logisch in, in, in dat soort omstandigheden. De chaos in Tripoli is zeer groot. Er is geen communicatie, er is nauwelijks radio. Dus er worden heel veel dingen doorverteld. Maar als je een aantal dingen op een rijtje zet. Ja, dan moet je haast tot die conclusie komen. Het zijn uh, verse lijken die uh, aan de rand liggen van een, uh, een hele buurt, een hele buitenwijk van Gaddafi-aanhangers. En je merkt dat alle slachtoffers van de rebellen, dus de rebellenstrijders zelf, normaal worden meegenomen. Behalve die lijken die daar liggen. Mm. Ja, dan moet je bijna, als je begint op te tellen, 1 plus 1 wordt dan heel snel 2. Ja. En dat is uh, belangrijk om op te merken, want het, het is natuurlijk een belangrijke periode voor Libië. De Nationale Overgangsraad wilde juist geen wraakacties tegen mensen van Gaddafi. Het land moet verder. In hoeverre heeft de Raad de macht en controle over de rebellen? Ik vrees daar toch een beetje voor. Hè. Op het grote plan zullen er natuurlijk wel een aantal dingen gebeuren. En we weten dat er een aantal figuren van die overgangsraten nu in Tripoli zijn. Maar op het terrein, als je daar rondloopt, is dat allemaal heel erg relatief... Moet je ook voorstellen, uiteindelijk, zeker nu, het moment dat ik daar vertrok... merk je dat uh, een aantal van de echte strijders, van de, van de echte mensen die ooit opleiding hebben genoten... die een militaire opleiding hebben genoten, die weten wat het is om militair te zijn... die zijn intussen tijd verder getrokken naar, naar Syrte, naar een aantal andere steden... toen nog richting Tunesië om die te gaan, be uh, te gaan bevrijden. En wat overblijft zijn dan uiteindelijk met alle respect, maar toch, die 16, 17, 18-jarigen, dat zijn jongens met machinegeweren in hun hand, en dat maakt het daarom niet minder gevaarlijk, hè, want het zijn, het zijn jongens die nauwelijks getraind zijn, die hun wapens niet onder controle hebben, die, laat staan, geen notie hebben van oorlogsrecht, van dat soort dingen. En ja, dan is de vraag hoe ver worden dat soort jongens... worden dat soort tieners gecontroleerd? Mm -hmm. Ik denk heel erg weinig. Ja. En is er wilde nog om verder te trekken? Het, het gebeurt, hè. Men, men moet verder naar zitten. Gaddafi is nog niet gepakt. We horen ook onze verslaggevers zeggen... Ja, veel mensen komen in Tripoli en trekken hun oorlogspakje uit... en blijven bij hun familie. Heeft u dat ook gemerkt? Um, ja, ik denk het wel dat de, de, de grote vijandelijkheden, die zijn nu wel voorbij. Wat je merkt, het gaat nu nog om een aantal ja, kleinere steden. Sierte is natuurlijk is symbolisch heel erg belangrijk, maar Sierte is geen erg grote stad. Toch niet als je het gaat vergelijken met de twee andere grote steden in het land. Met de drie andere grote steden, Benghazi, Misurata en, uh, en Tripoli natuurlijk. Dus het, het, het is het echt het, het hart van het Gaddafi-regime ja. waar zijn stam vandaan kwam. Maar het gaat meer om een symbool dan om een dan om een echt heel grote strategische stad. Dus de meerderheid van de strijders die, uh, die is nu nog aan het feest vieren, die rijdt nu nog rond. Uh, de checkpoints blijven uh, natuurlijk, nog in Tripoli. Maar uh... Eigenlijk zouden die dingen zo snel mogelijk terug naar, naar een normale toestand moeten komen. Want je merkt in Tripoli, met al, uh, met, met al die, die checkpoints kan de stad niet opnieuw beginnen herarmen. Dus eigenlijk moeten die wapens, die checkpoints, die, die 16-jarigen, zo snel mogelijk terug naar huis, naar school of, of een job hebben. Er moet een vorm van normaliteit terugkomen, wil het gewone leven opnieuw op gang komen. VRT-verslaggever Jens Fransen. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journal, Media Overzicht. Nou, als we dan de kranten erbij pakken, dan zien we op bijna alle voorpagina's... van de, de Nederlandse kranten foto's van een stormachtig New York. Irene blijft nieuws. Zelfs nu de storm wat minder zwaar bleek dan voorspeld. Elke krant heeft een hele andere foto gekozen. Het AD bijvoorbeeld een, een eenzame wandelaar midden in downtown New York. Trouw, iemand met een grote gele poncho aan de kust. Net um, Er gaat er nog twee meisjes die het einde van de storm vieren... in een nat t-shirt. Dat dan weer wel, ja. Misschien wel juist omdat de storm niet helemaal aan de verwachting voldeed... gingen er uh, in de sociale media de meest wilde geruchten rond. En ook nog foto's. New York Times schrijft over dat fenomeen. Plaatjes uit apocalyptische films, zoals The Day After Tomorrow, deden de ronde. En niet iedereen kon nep van echt onderscheiden. Een andere foto laat een enorme wolkenformatie zien voor de kust. Een prachtige foto die al ruim 300.000 keer bekeken is op TwitPick. Wat blijkt? Ook deze is nep. Hij is weken geleden al genomen. Volgens de krant waren veel New Yorkers na dagen binnenzitten zo verveeld... dat ze het ook niet erg vonden dat echte nep een beetje door elkaar liepen op Twitter en Facebook. Zo, de Libië, daar hebben Brits en Amerikaanse geheime diensten geholpen... bij de evacuatie van Talita van Zon, het voormalig fotomodel. En een van de vriendinnen van een zoon van Gaddafi lag daar in het ziekenhuis... nadat ze uit het raam van een hotelkamer was gesprongen. Haar vriend was samen met zijn familie gevlucht. Talita bleef achter in het luxe Corinthia Hotel in Tripoli. Nou, wat er nou precies gebeurd is, blijft nog onduidelijk. Eerder zei het fotomodel dat ze bang was voor de rebellen. Volgens de Telegraaf klopt dat verhaal niet... en zouden huurlingen van Gaddafi haar willen verkrachten en vermoorden... en is ze daarom van het balkon gesprongen. Hoe dan ook, ze is nu veilig op Malta of de complete set... Louis Vuitton-tassen die ze had gekregen van Kadhaven Junior mee is gekomen. Dat is nog onduidelijk. De positie van burgemeester Wolsten van Utrecht wordt er niet sterker op... Vorige week kwam regio, regiozender RTV Utrecht... met een kritische analyse over zijn eerste termijn. Vandaag doet de Volkskrant dat nog eens dunnetjes over. Door de affaire van de weggepeste homo's en een aantal andere uitglijers... is die beschadigd geraakt. Een herverkiezing in 2014 zou daarom twijfelachtig zijn. De Nederlandse politie ondergaat de grootste reorganisatie in jaren. De 25 korpsen worden samengevoegd... en vallen onder de nationale politie die centraal zal worden aangestuurd. Dat betekent dat minder verantwoordelijkheden... Zal zijn voor de huidige bazen. Maar ja, die gaan er geen cent op achteruit. Ze behouden hun salarissen, die vaak ruim boven de balken en de norm vallen. De, bonden, de politiebonden zijn niet te spreken over de situatie. Volgende maand starten de onderhandelingen over de CAO's voor het overige personeel, schrijft de Telegraaf. Een voetbalclub die wordt opgekocht door een rijke rust, dat is niet nieuw. De kwam bij ons Vitesse. En dat zo'n rust dan wat anders leiding geeft dan we misschien gewend zijn, dat is logisch. Maar de Zwitserse club Neuchâtel Xamax heeft wat moeite met het Wennen aan de nieuwe eigenaar. Ja, het is een titje één. Die stormde afgelopen zaterdag de kleedkamer in na een troosteloze 2-2 tegen de Hekken Sluiter. Samen met zijn gewapende lijfwachten maakte hij even duidelijk wat zijn bedrijf targets zijn. Als de volgende wedstrijd niet wordt gewonnen, dan schiet iemand, uh, dan schiet hij, iedereen dood. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad schrijft over de kwestie. En dan hebben we nog Beyoncé, popster. Ze had een hit samen met haar man Jay Z, Crazy in Love. <tied> Het droomkoppel van de Amerikaanse popscene kwam gisteravond... op de MTV Video Awards met een verrassing. Beyoncé legde haar handen op haar buik. Nee. Deed haar jasje open. Nee. En die buik was opvallend rond. Ach, ze is zwanger. Wat leuk.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 Saskia Dekkers over haar liefde voor Frankrijk en haar verlangen naar journalistieke avonturen. Met recht van spreken in twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kredietcrisis, schuldencrisis, duizenden meningen. Hoe ga je daar als belegger mee om? Mijn naam is Mark Glazenap, fondsmanager bij Robéco.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 Dit is Radio 1.